het wel met het NWS-journaal. Tientallen burgemeesters zijn het eens met de kinderombudsman... in zijn kritiek op het kinderpardon. Zeker 47 burgemeesters van elke politieke kleur... hebben een brief ondertekend aan staatssecretaris Teve. Onder hen zijn de burgemeesters van Groningen, Rotterdam, Utrecht... Den Bos en Heerlen. Ze willen dat Teve opnieuw kijkt naar de afgewezen aanvragen... voor het kinderpardon. PvdA-leider Samson is het niet eens met de kritiek van de kinderombudsman. Volgens hem kijkt Teve ruimhartig naar grensgevallen. Gewapende mannen hebben in een dorp in het noordoosten van Nigeria honderden mensen in koele bloeden gedood. De autoriteiten verdenken de islamitische terreurbeweging Boko Haram van de aanslag. In het dorp Gamboru Ngala werden geweren leeggeschoten op bezoekers van een markt en werden auto's en huizen in brand gestoken. Een politieman sprak volgens Reuters van 125 doden. Lokale kranten spreken van 300 doden. Uitgeverij De Bezige Bij mag de economische bestseller Het Kapitaal in de 21ste eeuw... van de Franse econoom Thomas Piketty vertalen en in Nederland uitbrengen. Negen Nederlandse uitgeverijen vochten om de Nederlandse rechten van het succesboek. Volgens de NRC deed De Bezige Bij het beste bot. Piketty is de nieuwe held van links. Hij wordt de nieuwe Karl Marx genoemd. Zijn boek gaat over het verschil tussen arm en rijk in de wereld. De Tweede Kamer nodigde de Franse econoom onlangs uit voor een hoorzitting. In Zeeland en West-Brabant heeft de politie bij een grote actie tegen illegale hennepteelt 16 mensen gearresteerd. Agenten ontdekten 14 hennepkwekerijen in onder meer Oosterhout, Bergen-op-Zoom, Rozendaal en Sas van Gent. Bij de actie zijn meer dan 3000 hennepplanten in beslag genomen. Het weer, morgen blijft de temperatuur hetzelfde als vandaag, 15 graden... met vooral s ochtends en s avonds regen en tussendoor af en toe zon. Vrijdag forse buien met aan de kust een harde westenwind, kracht 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat file door een ongeluk... tussen Sliedrecht West en Gorkum 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dank u, dank u.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in zandvoort en in seks yeah. is zin in ZFM. Hey, ben jij benieuwd um, hoe het klinkt als je avitie hebt en je voegt daar Coldplay aan toe? Dan hoor je zo meteen. Naar Sia Chandelier. Girls don't get hurt, can't When will I learn, I push it down. I'm the one for a good time, call. Phones blowing up. Bring up my doorbell. I feel the love, I feel the love. Natasha Bedingfield. Bruce Water. En daarvoor Sia samen met uh, Niemand Chandelier. Ook was leuk als ze het een keer alleen doen. Um, een uh, samenwerking die uh, al maanden van tevoren is aangekondigd. En waar iedereen ook best wel een beetje naar uitkeek. Um, Coldplay doet het nasty. Um, de afgelopen maanden brengen ze één keer in de anderhalve maand... ongeveer een track uit van hun nieuwe album Ghost Stories... En de eerste daarvan was Midnight. De tweede is een enorme hit, Magic. En de derde heeft ook al die potentie. En alle muziekfreaks hebben hier een beetje naar uitgekeken. Want hoe klinkt het als je die vette rockband Coldplay... samenvoegt met de grootste DJ van de wereld... uit Zweden helemaal overgevlogen, Avicii. En wat een fantastische plaat is daar uitgekomen. Hij belooft heel veel voor de rest van het album. Je hoort hem hier natuurlijk hier bij ZFM Zandvoort. A sky full of stars. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm going to give you my heart Cause you're a sky Ongelooflijk vet. De sound van beide klinkt erin door. Coldplay samen met Avicii. En a sky full of stars. Hit hoor, Mark My Word. Ga nog vaker horen. Zometeen hier ook nog Iggy Azilia samen met Rihanna Grande. The Problem. En ook Polla Punk komt eraan. Dat klinkt misschien heel raar, en daar is het ook: hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jongen met deze week de stelling ik heb ooit op mijn fiets per ongeluk op een voor auto's bedoelde weg gereden Waar ik niet op mocht rijden, kan dat natuurlijk gebeuren, no problem We gaan kijken naar de uitslag Terechtgekomen op de vierde plaats, ja dat gebeurt mij ongelooflijk vaak, is echt geen goede zaak Terechtgekomen op plek drie, nee ik ben echt een verkeerskoning, de weg is voor mij wat een bij is met honing terechtgekomen op plek nummer twee. Ik ben wel eens verkeerd gereden, vrees ik. Een bijna aanranding maakte mij tot schrik. En, al oh wat zijn we toch ook weer verschrikkelijk bij Nederland. Terechtgekomen op de eerste plek. Hou je bek, zie. De weg is van mij. <laughs> Dank jullie wel voor al jullie stemmen. Via de mail stefan. Ik zou meteen dus poelaponk. Ik zal alvast uh, even de radio uitzetten. Komt goed. I got one more problem with you, girl. Hey. Without you, in no time, I'll be forgetting all about you. Saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No half stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you, knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Ik ben Martijn Muis. Je zou het eventueel kunnen kennen van 538. Ik zet het programma op CFM Beachmaster. Dat is dus echt dolfijn. Life is way too short for sight. Grand Problem. en ook pola punk en no prejudice. Die gasten die zaten dus op een gegeven moment dit liedje te schrijven en die zaten bij elkaar. Die waren bij elkaar gekomen in een restaurant. En Op een gegeven moment stond die hele tafel vol, vol met spa. Ik probeer de spa die te bestellen. Just take a bite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 Cause nothing but trouble. I Wat is dat ik het laatste woord wil hebben? Nou, zo meteen gaan we bewijzen dat dat niet zo is. Daardoor hoorde je nog. White flag. Tijd voor je weer-update. Vanavond brede opklaringen. In de nacht weer een paar lichte buien. De middagtemperatuur die schommelt tussen de 12 en de 16 graden. Lijkt me toch grappig om de zon zo, zo schommel. Hilarisch. Morgen veel al bewolkt in een enkele bui. In de middag en avond zijn er perioden met regen. Het wordt 13 of 14 graden. Vrijdag zijn er buien. Zaterdag geruime tijd droog met wat meer zon. Aanhoudend is het toch wel weer koel. Cool. Showtech is here, boeia! Yes, all we care about is on party, keeping them good vibes, good vibes in the end. Sing I put that rock in your body now, bounce all night. Keep them guns out of the club, they giving this vibe. bij CFM. Nobody to love. En ook Showtech. Boeja. Hé, hey, um, zometeen weer het laatste woord hier op CFM. De laatste plaats van deze uitzending. Die bepaal jij. En dat kan je doen via de mail stefan.cfmsantwoord.nl En als het geen belachelijk lange titel heeft. Er werd wel Chili Peppers gaat niet lukken. 140 tekent. Stefan Underskeur Kollaert. Mag alles zijn. Zolang het maar niet binnen het video valt. En het video van vanavond is een Hollands feestje. Dus deze mag bijvoorbeeld niet van Gerard Jorgen. Maak me gek. Dus heb je een kussen, dan moet je hem even wegdoen. Als deze natuurlijk van de Lawine Boys, iets met kouheid. Yeah, oh, oh, oh. En mocht je in de file staan, dan zit een hele goede de Autopolonese. Dus is het donderd en het bliksem mag ook niet. Of als je uit de zijde komt, vind je natuurlijk helemaal fantastisch. Carnaval met de balkjes. De pils is koud en de brok is heet. Eén keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk is een goed begin. Gij hebt een opening en ik heb zin. De nacht is kort, maar de mijne lang. Ik heb geen zadel, wel een stang. Ik zing heel slecht, maar ik bedoel het goed. Je weet niet half wat je met mij doet. We en weer. We gaan ook een ding. Ja, goed. <Well. te showers> so well. <t headquarters> dus uh, kortom, is het uh, niet een Hollands feestje, dan is het goed. En mag je het insturen via stefan en cfm santwoordnl Hoor jouw laatste woord misschien zometeen. Waar is dat feestje? Hier well, is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? is dat feestje. Waar is dat feestje? Ga bieloni, voor die mensen aan de kosta. Ga zo als je met een leuke spontane boy thuis komt. Ga als je naar Face DJ Ruth luistert. Ga zelf als ze je banan schuurt, Gaza Bielali. Marilla 2007. En daar worden je DJ Ruud. Waar is dat feestje, gast op die lolly? Een van de tracks die je dus bijvoorbeeld niet mag aanvragen... het VEDO van vanavond. is namelijk een Hollands feestje. Valt je track daarbinnen, mag je hem niet aanvragen. Anders wel via de mail stefan.cfmstandwoord.nl. Of via de twitter dat underscore Komt hier bij ons binnen en gaan we hem aan het eind van dit uur voor je draaien. Zometeen ook nog hier die enorme mooie plaat van Snow Patrol. Ze braken daarmee door Crack the Shatters. En het is de nieuwste Rita Ora, I Will Never Let You Down. Crack the shutters open wide again CfM, crack the Shutters. En Ever Rita Ora, I will never let you down. Het was die FM Beachmasters van 7 mei 2014, waarin ik volgende week eindelijk echt met gierende banden hier om 8 uur weg mag. Ilse en Welen als bouwplaats tussen de bouwplaten overeind bleven. spa onze nieuwe sponsor is. De club downstairs een wanstaltig broertje genaamd de Radio Studio downstairs kreeg. Waar januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, september vonden. In juni trouwens het WK is. Schiet lekker op. En ondanks ons video Hollands feestje. Pieter wat wist te vinden. Hij wilde Masjkenada horen van de Black Eyed Peep. Tot volgende week. Veilige kilometers en zo. Black a peas came to make it hot We beat the fire and stop bubbling up just like lava, like lava, Heated like a sauna. Penetrating through your body uh muh Rhythmically we massage. Ya. with hip-hop mix up with sun, what's up? So yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all. The so black peas will keep the funky fresh oh And we won't stop until we get y'all till we get y'all say so yeah Tab rock rhymes, uh, one, two, three, four, several times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every mind, uh, we crossing boundaries like every day, through hopping, bobby, bobby, being the on the bay, we got, we got, tab magnification, tab magnified like every day, yes, yes, yeah, uh. you know we never stop, we never rest, yeah, uh. the bag of bees will keep the pokey fresh, yeah, uh. and we won't stop until we get y'all. Uh, till we get y'all. Uh, say yeah.